Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Wat Nederland betreft is er geen plaats voor president Assad in het nieuwe Syrië. Dat zei minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken... na het topoverleg over Syrië in Genève. Daar werden de deelnemende landen het erover eens... dat er een overgangsregering moet komen in Syrië. Maar er werd niet afgesproken of president Assad nog een rol speelt in die regering. VN-gezant Kofi Annan roept op om meteen over te gaan tot uitvoering van het plan. Minister Rosentaal steunt Annan en zegt dat het geweld in Syrië moet stoppen. Rusland weigerde in te stemmen met een plan waarin staat dat Assad weg moet. In Baren heeft de brandweer enkele appartementen ontruimd vanwege een groot gaslek. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan en of er mensen onwel zijn geworden. Het is ook niet duidelijk of mensen de nacht ergens anders moeten doorbrengen.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 Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zarada Groenhardt. In het vorige uur hoorde je onze lieve collega Nicolette, die vertelde over haar zwangerschap. En ik heb natuurlijk van de zijlijn meegemaakt. En zij ontmoette haar liefde, haar grote liefde Joost Stout. En uh, dat klopte helemaal. En dat was echt zo de relatie waar je dan op gewacht had. En uh, waar ze zo gelukkig was. En waar je je echt prettig voelt bij elkaar. En toen besloten ze om ervoor te gaan. Namelijk, ze gingen samen een kindje krijgen. Moet je natuurlijk gegund worden, maar ze gingen ervoor. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je een kind wil en dat je al de rest niet hebt. Die fantastische relatie waarin dat moet gebeuren. En dat je denkt, weet je wat, ik laat me daar niet door stoppen. Het is mijn kinderwens en ik moet ervoor gaan. Zeker vrouwen die al op een bepaalde leeftijd zijn... en die voor hun eigen gevoel en misschien biologisch ook niet meer zoveel tijd hebben. Die overwegen dat. Nou, Later in dit uur ga ik bellen met Barbara. Uh, die is zo'n alleenstaande moeder. Die heeft daar heel specifiek voor gekozen... En heeft een website opgezet om andere vrouwen te helpen daarin. Die keuze te maken en die vrouwen te wijzen op wat de mogelijkheden zijn. Maar onze eigen lustverslaggever die wilde ook even de straat op. En die vroeg aan vrouwen of zij daar misschien ook voor zouden kiezen. Voor alleen een kind nemen. Nee, dat denk ik niet. Ik vind wel dat een, uh, een vader kind ook een, van baan. Ja, een vader ja. moet hebben. Ja. En die uh, heeft het natuurlijk ook een belangrijke rol uh, in de opvoeding. En ik denk dat het ook wel heel zwaar wordt om het alleen te doen. Je, je moet toch zelf voor het inkomen zorgen en voor, uh, ja, voor oppas. En ik denk dat dat in je eentje echt wel heel lastig wordt om, om dan zo'n kind te onderhouden en nog ook eens jezelf. Ja, goed. Een vader is natuurlijk perfect. Als je, dat dat als gaan, als je, als je het kan, kan bieden, ja. dan oké. Okay. Ja, als, als het er niet in zit, dan niet. <laughs> ja, dat zou ik best dat willen doen ja Zit het er bij jou? Ja, ik ook wel. Als ik, dat, zeg ik, als ik gewoon dat kind wel een goede toekomst kan bieden, dan maakt het voor mij niet zo heel veel uit. Of je dat in niet eentje doet met een, met een partner, zeg maar. Dus er zijn heel veel ja, alleenstaande moeders, dus dat gaat best goed, denk ik. Ja, dat denk ik wel, maar dan wel pas op latere leeftijd. Dan denk ik dat ik pas echt van af mijn 36ste of zo zou gaan denken. Waarom? Omdat ik denk ik toch de hoop altijd hou om wel iemand tegen te komen om dat mee samen te doen. Maar mocht dat niet gebeuren, dan wil ik wel graag kinderen. Alleenstaande moeders die kiezen voor kinderen. Of alleenstaande vaders die kiezen voor kinderen. Wat vind je ervan? 0800 1121. Moet je dat gewoon doen omdat je dat gevoel hebt van ik wil me voortplanten. Ik ben klaar voor nou ja, de volgende generatie, voor een nieuw gezin. En ik wacht niet op die partner. Of zeg je nee, je moet altijd per definitie wachten tot je eerst dat gezin hebt. Die hoeksteen van de samenleving en dan kan het kind pas komen. 0800-1121, 0800-1121. Ik heb uh, een dame klaarstaan, zus van uh, ja, de grootste popster... die ooit geleefd heeft, een paar dagen geleden overleden. Janet Jackson, of uh, Michael Jackson. Janet Jackson heb ik hier. Die geen boete krijgt voor wat er gebeurde in 2004. Namelijk bij de Super Bowl liet uh, Justin Timbleek uh, <coughs> per ongeluk... Die zien van Janet Jackson. Drama in Amerika. Wij vonden dat hier heel grappig, denk ik. Of, nou ja, of een beetje gek. Drama in Amerika, maar ze krijgt uiteindelijk niet een torenhoge boete. Speelde in 2004, dus bijna tien jaar geleden. Tien jaar zijn ze ermee bezig geweest om dat op te lossen. Raar. In Boitsbar Bar wordt er geen blad voor de mond genomen. Er wordt overal open over gepraat. En Fleur, Arco, Olaf en René die zitten er nog steeds. En Olaf is even aan het woord, want Olaf is homoseksueel. Valt op mannen, is ook samen met een man al heel lang. En weet eigenlijk nog niet zeker of hij dan ook echt kinderen wil. Boys Bar een heel ander leven natuurlijk, als je een, een kind neemt, ja. krijgt. Ja. Ja. ja, dank je. Een kind Neem je niet een kind, krijg je een kind, is een geschenk ja. van God. Een ja. kind nemen, dan, krijgt, dan krijgt een heel andere idee, krijg je een heel ander idee daarbij. Ja, die stichting is net... Uh, mm -hmm. Maar Olaf, zou je wel zelf een kind willen dan? Ik wilde wel altijd, maar nu niet meer zo nodig. En dat komt ook echt omdat ik heel veel homoseksuelen in mijn omgeving... deze gezinsvorm zie doen. Ja. En ja, het doet me een beetje verdriet om te moeten zeggen dat, dat ik wel heel veel dingen mis zie gaan. Uh, als het gaat over de enorme gemeenschappelijke wensen aan het begin. Mm -hmm. En ook gewoon het, het bijna verliefd zijn van uh, we gaan een kind krijgen. Yeah. Tot aan de geboorte van het kind en de jaren daarna. Dat, dat je blijkt dat de afspraken die je gemaakt hebt of die je bedacht hebt hoe je het zou voelen. Het, het, bij een opvoeding of het, het zijn van ouder dat dat anders is dan de praktijk. Dus dat gemaakte afspraken soms ineens anders worden. En ik kan me voorstellen dat dat in hetero-relaties ook ingewikkeld is... Mm -hmm. maar dat dat vaak in de liefdesrelatie organisch wordt opgelost. Ja. Ben je dan bang dat het bij jou dan misgaat? Nee, maar ik ja. zie nu bijvoorbeeld wel... een vriend van mij heeft met twee lesbische vrouwen heeft hij twee zoons. Oh ja. En in een relatie kan dat een enorme crisis zijn dat je dan anders over ouderschap denkt euh, achteraf. Maar als je geen liefdesrelatie hebt en je staat met twee koppels... of met een koppel en een vrijgezel... je hebt verder niks gemeenschappelijks dan het kind... dat het veel makkelijker is om daar heel ernstige breuken in te krijgen. Ja. En het verdrietige vind ik is dat het dan soms niet, bijna niet meer gaat... over het belang van het kind... Ja, okay. Dat het meer gaat over van ja, ik vind jou gewoon geen goede vader. Of, controle. Uh, controle, inderdaad. Of, of elkaar op een verkeerde manier aanspreken op verantwoordelijkheid. Of, uh, ja, ja. Uh, dan krijg je echt een, een scala van hele nieuwe, nieuwe problemen. Want uh, de oude constructie, zeg maar, met meneer en mevrouw en kinderen, was al problematisch genoeg. weten we allemaal heus wel. Maar uh, ja, dit is weer iets nieuws. Ja. En, uh, en ik hoor ook dat het, dat het heel goed gaat bij sommigen. Maar in mijn directe omgeving heb ik echt twee gevallen. Heel, heel dichtbij. Ja. Waar het echt mis is gegaan. Oh jeetje. Ja. En Arco, zou jij kinderen willen? Ja, ik koester een zeer vurige, maar vooralsnog heel abstracte kinderwens. <lacht> het lijkt me <lacht> fantastisch. Het idee vind ik fantastisch. Maar ik ben me er heel erg van bewust hoe kind ik zelf nog ben. Mm -hmm. En ik, heb nu, ik ben nu al 32. En sommige van mijn beste vrienden die hebben inmiddels kinderen. Maar hun levend zijn al jaren heel erg... Da daar paste dat kind eigenlijk prima bij. Weet je? Die, die, hadden al die wonen samen en dat, ja. dat ging er heel natuurlijk die kant op. En ik weet van mezelf heel goed dat als het de afgelopen jaren al zo ver was geweest... dan had ik nu met een kind gevochten om wie er achter de Xbox mag zitten. <laughs> Vechten met je zoon of dochter over wie er achter de Xbox mag zitten. Leuk. Uh, Olaf, die uh, openhartig vertelt over dat moderne gezin... Een versie van een modern gezin. Homostellen die. of adopteren. of die. draagmoeders bij hun kinderwens betrekken. of die een co-ouderschap aangaan met lesbische. Met een, met een lesbisch stel. Nou, er zijn allerlei varianten mogelijk. En ik ben gewoon wel heel erg benieuwd. Uh, wat jij ervan vindt. en hoe je daarin staat. en of je dat. Uh, een ontwikkeling vindt die je fantastisch vindt... en die een moderne ontwikkeling is en waar je trots op bent. Of dat je je twijfels erbij hebt. 0800-1121. 0800-1121. Ria. Hallo. Goeienacht. Goedemorgen. Heb je mee zitten te luisteren met Boys Bar? Ja. Wat vond je van uh, de situaties die Olaf schetste, namelijk... Uh, hij wil zelf graag kinderen, maar hij weet niet of uh, hij als, uh, als homoseksuele man... of hij de aangewezen persoon is, omdat hij het zeg maar, om zich heen veel fout ziet gaan. Ik vond hem heel oprecht en eerlijk. Ja, ja absoluut. Ja. Want inderdaad, een kinderwens en een kind opvoeden, daar zit wel een wereld van verschil in. Wat zou jij hem adviseren? Heel goed naar zijn gevoel te luisteren. Want dat heb jij ook gedaan, hè? Ja. Jij was 19 toen je trouwde. Ja. En kreeg pas op je 28ste een kind. En ik zeg er pas bij, want dat was in die tijd heel raar dat je zo lang wachtte, hè? Ja, in die tijd was het, je trouwde. En binnen een jaar, hooguit twee, kreeg je kinderen. En ik weet nog wel dat ik tegen mijn man toen zei van... ik wil wel met je trouwen, maar ik wil de eerste tien jaar nog geen kinderen. Want daar ben ik nog helemaal niet aan toe. En wat zei hij? Hij wilde ook wel heel graag kinderen, maar hij dacht... ik ga dat maar niet pushen, want dan ben ik haar ook kwijt. Dus, dus hij gaf jou die ruimte? Hij dacht ja. niet stiekem in zijn achterhoofd... nou ja, dat zegt ze nu, maar als we helemaal getrouwd zijn dan... Maar. Dat, dat veranderde dus niet. En we hebben zo ontzettend veel leuke dingen gedaan in die jaren. Dus veel op reis en veel leuke dingen waarvan je eigenlijk geen kinderen mee kan gebruiken. Mm -hmm. En ik zeg het, ineens had ik het gevoel van... ja, eigenlijk wil ik wel een kind... Hmm? En toen was je ronde 28, 27 zo? Rond mijn 27 e ongeveer. En uiteindelijk kreeg je dat kind op je 28ste. Maar vertel eens, want wat jij nu schetst is eigenlijk in deze tijd, in het nu, is dat best redelijk. Hè? Zo van mensen ja. die gaan eerst carrière opbouwen en reizen en weet ik veel wat aan doen. Maar in jouw tijd vond de omgeving dat raar. Ja, Waar merkte dat je dat dan aan? Nou, omdat mensen ook heel graag aan mij vroegen: van... Uh, wil je geen kinderen? Of uh, lukt het niet? Brutale maar, vraag eigenlijk. Ja, he? dat was uh, eigenlijk best wel heel brutaal, maar goed. Of uh, ja, een vriendin van mij die zei dan wel ieder verjaardag van. Oh toen ik jou leefde had ik al één kind. Oh toen ik ja later zei ze en toen had ik er al twee. En een jaar later zei ze en toen waren ze al uh, twee en drie. En dat kreeg ik ieder jaar toe. En wat zeg jij dan terug, glimlach je dan als een soort boerilletiespijn ja, of... Ik, nou, dat vind ik zo fijn voor jou. <laughs> ja, ja, jij dacht boeien. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk ook de tip wat ik aan Nicolette mee wil geven, want die hoorde ik nog net. Mm -hmm. uh, dat ze zei dat ze zoveel goedbedoelde adviezen krijgt, heel erg lief, maar luister er niet aan. Volg nee? gewoon je eigen gevoel. Want ik kreeg natuurlijk ook, ik was al oud. En ik kreeg ook duizenden goede bedoelde adviezen. En ik dacht, ik zie het allemaal wel. Ja, wat voor soort... Uh, want je hebt daar toch een bepaalde ruggengraat voor nodig, toch? Om zeker destijds al die goed bedoelde adviezen een beetje te negeren. En uh, in je eigen pad te wandelen. Ja, je eigen koers, hè? Ja. Wat, ja wat, wat als iemand nu zit te luisteren die denkt... Nou, ik sta ook wel onder druk misschien van schoonfamilie... of eigen familie, of misschien van mijn partner. Maar... Ik zou nog wel wat langer nee, nee, zonder... Gewoon naar jezelf luisteren. Want ik weet zeker dat het fout was vrouwen als ik eerder kinderen had gehad. Ja, wat was er dan fout gegaan, denk je? Nou, ik denk, dan ben je er nog niet klaar voor. Dan wil je nog veel andere dingen. En een kind is ontzettend leuk. Ik heb er twee. Ik ben er heel gelukkig mee. Ook nu, nu ze groot zijn. En ik heb alles al doorgelopen. De pubertijd, het, uh, van alles en nog wat. En elke fase is leuk. Maar je moet wel zelf rust hebben. Dan komt hij weer terug, hè? dat uh, ja. rust als thema. Je moet een bepaalde rust hebben. Je moet een bepaalde rust met jezelf hebben. Je moet niet meer bij jezelf denken... oh, ik moet nog dit willen, ik moet nog dat willen. Ja. Ja. En achteraf ben ik blij dat ik later kinderen heb genomen. Want mijn leven verliep heel anders dan ik had gehoopt, gedroomd. Ja. En achteraf dacht ik, dit is goed geweest. Maar wat, zeg je, wat bedoel je als je zegt, het leven verliep heel anders... Uh, nou, mijn man overleed heel plotseling, toen hij 45 was. Mm. En dat zie je natuurlijk nooit aankomen. Nee. En toen was ik zelf pas 42 en mijn kinderen waren 10 en 13. Dat is zwaar. En als ik erop terugkijk, denk ik altijd aan die jaren die wij samen hebben gehad. Ja, ja, die... die Voor de kinderen. De, ik noem ze maar even de luxe jaren waar jullie ja, samen ja. gereisd hebben en... Ja. En die had je anders natuurlijk nooit beleefd ja, als je het nooit beleefd, want dan hadden we zeg maar binnen twee, drie jaar kinderen gehad. En kinderen zijn heel erg leuk, maar vragen 100% aandacht van je, 100% zorg, liefde, aandacht, zorg, geld, noem maar op, alles wat je kan bezinnen. Ja, wat mooi dat je even belde, Ria, en dat je je verhaal wilde delen. Ik ben ja. altijd zo blij als er mensen bellen. Ja, ik hoorde en ik dacht... Ja, want ik begrijp het best wel. Dat heel veel mensen... Zeker nu met carrières en banen en studies enzovoort. En dan twijfelen En dan denk ik... Het maakt niet uit hoe oud je bent. Nou ja, tot een bepaalde hoogte. Maar als je maar van je kind houdt... Dat is het aller, alle allerbelangrijkste. Ja. Ria, blijf luisteren. Want we gaan straks bellen met Mark. Mark is uh, getrouwd met een man. En had een kinderwens. En is daar uh, achteraan gegaan. En heeft... Uh, daar het nodige in meegemaakt. Dat gaat hij straks met ons delen. Dankjewel dat jij belde. In elk geval Ria en ik hoop dat je lekker blijft luisteren. Tot vier uur vannacht zijn we bij je op Radio 1. En nu is het tijd voor Raccoon. Stuck in a van As far away As I can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 And to share so much, I forgot. I don't know what it means. Oh, but Liverpool, I care. So, look at that hero, Liverpool Rain. I'll stick by you forever. He didn't do it in vain. Oh, no, never in vain. You travel. is de man die ik nu aan de lijn heb, de reden dat we deze show wilden doen. Want we kennen elkaar al jaren van de vloer. Elke keer als ik een programma opneem, dan is hij er om mij te coachen... en om mij de juiste richting in op te duwen. En zo door de jaren heen hebben we gepraat over van alles en nog wat... maar ook over zijn kinderwens. Mark, goedenacht. Goedenacht, hi. Mark, die kriebelende, klapperende eierstokken waar we allemaal last van hebben... Die had jij ook. En jouw man, want je bent getrouwd met een man. Ja, Diederik. Diederik, die had ze ook of die had ze wat minder? Die had het, die had het niet. Laat ik beginnen dat ik, uh, uh, toen ik nog in mijn hetero tijd zat, dat is tot mijn 24 ste geweest, allerlei vriendinnen had, uh, ook al een kind wilde. En dat ik kan je nu niet vertellen waar dat vandaan komt, dat is altijd al zo geweest. Altijd al wilde ik kinderen hebben, a, omdat ik kinderen heel leuk vind. En B, omdat ik uh, het heel leuk vind om zeg maar dat jouw, jouw genen doorgaan, jou, dat je een kind om je heen ziet lopen waar dingen van jou in zitten. En ik vind het heel leuk om dingen te leren aan, aan kinderen. Uh, dus dat is voor opgesteld. Dus jij hebt altijd en... al geweten dat je kinderen wilde. Ja, altijd al. En uh, ook tijdens mijn studietijd geweten en toen ik uiteindelijk uh, direct ontmoette heb ik ook altijd gezegd tegen Diederik dat ik kinderen wilde. Mm. En Diederik wilde dat nooit. En we hebben daar jaren... was nooit een probleem, maar ik wist gewoon... Diederik wilde geen kinderen, dus dat zou niet gebeuren. Want hè, ik had voor hem gekozen. Naarmate uh, die ouder wordt, wordt je wens steeds groter. En uh, ja heb je het daar samen over. En op een gegeven ogenblik, een paar jaar geleden... Uh, toen zei Diederik, nou, ik hou heel erg veel van je zoveel... dat ik vind dat je gewoon moet doen wat je wil doen. En als jij een kind wil dan sta ik erachter, uh, zo zijn we verder gegaan. Ja, ja, dus op een gegeven moment, jij hebt eerst gedacht... Um, nou ja, goed, ik kies voor deze man, die heeft geen kinderwens... dus ik leg me daarbij neer. Maar uiteindelijk ja. heeft hij gezegd, uit liefde voor jou... wil ik je dat niet ontzeggen. Wat ja, mooi dus eigenlijk. is. dat is je heel mooi. Er, hè? Ja, Maar dan komt het volgende gedeelte um, van het proces. Want nu heb je besloten, oké... Okay, ik ben een man getrouwd met een ander man, ik wil een kind... Ik, dat kan in principe. Ja. Maar hoe dan? Wat zijn dan de stappen die je moet zetten? Nou ja, je, je, hè, de, de, de adoptieoptie, uh, om het maar even zo uh, te zeggen... was voor mij een uitgesloten zaak. A, omdat ik een kind van mijn eigen zaad wil. Mm -hmm. En B, omdat we allebei over de 40 zijn. Uh, en dan mag je in Nederland mag je niet meer adopteren. Ja, is dat uh, zo streng? Jee. Zo streng. En het is ook wel goed denk ik, omdat een kind... Uh, uh, ja, met jongere ouders, dat is toch lekkerder voor zo'n kind, dat ik om me heen kijk bij andere vrienden... ook bij vrienden, met kinderen. Uh, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening wat ik nu zeg. Dus uh, wij zijn op zoek gegaan... eigenlijk niet op zoek, maar... ik geloof heel erg in... Uh, ja, dat klinkt heel raar en vaag... maar in een soort kosmoskracht. Well, en al wat dat betekent al dat? Al wat betekent dat in de praktijk? Dat je zegt, ik geloof in, uh, in de kosmos? Nou, cosmos? in de praktijk geloof ik dat, dat sommige dingen ons gebeuren als ze gebeuren en, uh, en dat, je, dat je sommige dingen op moet pakken... als dingen voor je liggen. Je kan ze nee. ook laten liggen. Wanneer ze komen op je pad en die kan je oppakken. En uh, dat heb ik gedaan. Uh, ik denk twee jaar geleden uh, belde een vriendin, uh, een goede vriendin van ons... Uh, die wij kennen via de Jaarclub van Diederik. En uh, die zei, ja, ik mag ik komen praten... Zondagavond, dat is goed, kom maar. Hij had totaal niet over nagedacht dat zij een kinderwens had. Helemaal niet. Dus Jij ja, dacht gewoon een binnen... gezellig biertje doen en lekker uh, lekker. Ja, bijkletten. precies. Nou, maar zo, dacht, ik had, zo zaten wij ook aan tafel uh, op de Keizersgracht toen nog. En uh, uh, toen zei ze, nou ja, ik zit hier eigenlijk met een hele specifieke reden. Ik wil heel lang een kind. En toen begon ik te huilen. Oh, nee. Emotioneel nee. zoals ik ben. Ik Jeetje. ging natuurlijk gelijk alles 1 en 1 is 2 op elkaar optellen. En uh, toen legde ze, mijn man... Hij liefst zijn hand op mijn rug, want hij wist ook waar het heen ging. En toen hebben haar uit laten spreken. En toen zei ik: Ja, ik wil ook al heel lang een kind. En uh, wat een mooie uh, uh, samenloop dat jij, jouw kennen we al heel lang, ook wil. En ze was net gescheiden. Uh, dus we zijn samen met haar in zee gegaan. Ja, ja. Zo maar één moment, want het klinkt, het klinkt bijna als een soort film. Weet je wel, jij wilde dat en ja. jij hebt dat soort losgelaten, niet ja. heel paranoïde, erachter aangerend. En in één keer zit dan zo'n vrouw daar die je goed ja. kent... en die zegt, ik wil ook een kind. Is er ooit een fase geweest of een moment dat je dacht... weet je, um, ik weet niet of ik het aandurf als homoman om een kind oh, te krijgen? elke dag, denk ik. Echt waar? Ja hoor. Ik, um, uh, Naarmate je ouder wordt in het proces, zeg maar... waar we zo verder over gaan praten, denk ik... is dat dat je... Uh, Kijk, als als gay in een maatschappij heb je al een uh, bepaalde, zit je in een bepaald doosje. Mm -hmm. En uh, uh, ja, daar heeft iedereen een bepaalde mening over. Nou, dat doosje, daar dat ben ik al lang overheen, zeg maar. Dat, dat, dat, dat duurt een tijd voordat je daar uitgroeit en je, je, je het eigenlijk niet meer zoveel kan scheiden wat de maatschappij van je vindt. Mm -hmm. Dat houdt niet in dat als je een kind gaat nemen, dat je terug in het doosje gaat oh, yeah. van de maatschappij, in een ander doosje weliswaar. Uh, waar je ook weer mee bezig moet zijn. En elke dag denk je daarover na, wat doe ik en hè, wat doet dat kind ook aan? Uh, uh, dat hij uh, gay, twee gay vaders heeft uh, ja, met het. een uh, hetero moeder. Uh, hè, wat voor reacties zijn daarop? En aan de andere kant denk je dan, uh, een paar minuten later... ja, weet je, wat, wat zal het je schelen als jij liefde aan een kind kan geven... en een kind kan laten opgroeien met alle liefde en alle rijkdom... Uh, uh, waarin dat kind op gaat groeien... Ja, wat is het probleem dan? En natuurlijk denk je elke dag aan, kan ik het wel? En oh, wat zullen die mensen ervan vinden? Maar naarmate je verder komt in dat proces, slijt dat ook weer. Wauw, wauw. Wat bijzonder. En oké, okay, nu heb je dus um, de vrouw gevonden. Um, ja. Ik heb begrepen dat, in tegenstelling tot bij, uh, bij hetero stellen... er dan van alles op papier moet worden vastgelegd. Ja. In de vorm ja. van een, een ouderschapscontract? Jeetje, ja, dat is een enorm juridisch gedoe. Om het verhaal even af te maken van uh, die vriendin... daar hebben wij half jaar lang hebben we het mee uh, geprobeerd. En dat ging toen helaas mis, omdat zij ziek werd. En mm. uh, zo ziek dat ze geen kinderen meer kon krijgen. En dat was een enorme uh, zes maanden huilen voor mij... en ook voor haar en ook voor Diederik. Mm. Uh, daar ook even een tijd overheen laten gaan van... Uh, nou ja, wil ik dat, weet ik het zeker? Wil ik het zeker? Uh, nou, ik wist dat ik het zeker wilde. En, uh, en nogmaals, als je dat dan uitspreekt... Uh, kwam mijn tweede vriendin, die een vriendin is van de eerste vriendin... Oh, met dezelfde wens. Uh, en daar zijn we mee verder gegaan. En daar kom ik inderdaad op het ouderschapscontract of overeenkomst. Wij zijn samen met z'n drieën naar de uh, notaris gegaan hier in Amsterdam... Het is echt serious business, hè? notaris uh, moet erbij gehaald worden. Ja, ik zou je vertellen waarom dat gebeurt. Uh, als jij een uh, kind wil met een, uh, een, een vrouw waar je geen relatie mee hebt... je kunt het ook niet doen hoor, maar ik vind dat heel erg prettig... en heel erg netjes naar het kind ook toe... is dat je uh, ervoor gaat zorgen dat, net als bij gescheiden hetero stellen, dat alles wat het kind ten goede voor het kind op papier komt te staan. Mm -hmm. Want ik ken die vrouw eigenlijk niet zo goed Ja, een paar keer ontmoet. En ja. ik hoop dat dat een hele goede vriendin van me hoort. Maar in principe, in het begin ken je zo'n vrouw niet. En je gaat toch een traject met haar in. Je ja. moet toch de hele leven lang moet je een relatie ja. met haar hebben. Ja, een Moeder, kind. Ja, een levensrelatie. Noem Precies. eens een voorbeeld van iets heel specifieks... wat er in zo'n ouderschapscontract zou kunnen staan. Nou, er staan bijvoorbeeld dingen in over wie heeft... Hè, het belangrijkste, wie heeft het ouderlijk gezag. Oh ja... Uh, wie gaat bepalen welke school hij of zij heen gaat, uh, hè, uh, welke sportvereniging, hockey of voetbal, tennis of cricket, weet ik het allemaal. Uh, wie, waar, waar gaat het kind wonen? En dat en moet allemaal bepaald worden nog voordat het kind geboren is? Ja, ja en dat hoe doe aan? je omdat... Uh, ...als een vrouw eenmaal zwanger is, ze hormonen allemaal op gaan spelen. <laughs> dan is ze niet meer voor de reden van Maar dat zegt mijn nou, dat vader ook altijd. Dat ik niet zeggen, altijd. maar dan gaat ze over andere dingen nadenken. Er zijn genoeg voorbeelden in mijn omgeving van ook homo uh, koppels ...die dat ook hebben gedaan en dan niet een ouderschapsplan hebben geschreven... ...en waar gezeur nu mee is. Ja, ja. Maar ze hebben gezegd van, voor, ja, maar dat hebben we wel zo gezegd... ...maar, zegt dan ja. die moeder, ja. nu voel ik daar iets anders over... Ja, dat kan natuurlijk niet, omdat je geen relatie met elkaar hebt. Als je een liefdesrelatie met je partner hebt en een kind... dan kan je daarover praten, je woont met elkaar en dan kom je wel uit. Ja, precies. Maar nu moet het gewoon Juist. vastgelegd worden. Precies. Dus en... dat, dat, dat soort dingen zitten erin. Vakanties. Als het kind ziek wordt, wat dan? Als ik ziek word, wat dan? Als yes. de moeder ziek ja. wordt, wat dan? Mag de moeder naar het buitenland verhuizen? Nou, veertien pagina's. Oh. Ja. Hé, hey Mark. Ik mag je feliciteren, ja. Inmiddels. Ja, dat in mag je liever. Vertel even. Ja, uh, uh, ik, wij zijn. Het uh, is heel raar om zo te zeggen. Ik ben me enorm in aan het verdiepen in alle boeken. Uh, wij zijn uh, 16 weken zwanger. Als dat heet. Oh. Uh, wij weten ook sinds vorige week dat het een jongetje wordt. Oh, oh, gefeliciteerd. Ja, dus oh. echt. Gefeliciteerd. Alle drie heel erg blij. En alle vrienden eromheen, et cetera, et cetera. Het is heel raar als ik dan je dan het gesprek met jou hebt, nu dat ik van het begin van de wens. De wens die je hebt, en ja. nu besef ik me opeens dat het allemaal gebeurd is. Ja, het is allemaal en, uitgekomen. Dat helemaal gezond. Het is natuurlijk de grootste, dat was mijn grootste ding, als het maar gezond is. Ja. En uh, uh, dat vind ik meisje, jongen, maakt me niet uit. Uh, maar het gaat, het gaat helemaal goed, en ja, het is, is. is uitgerekend eind november. Oh, wauw. Ja, dus ik zit nu elke keer met vrienden. Dus gisteravond hadden we een borrel, en dan, uh, ja, dat is toch de laatste laatst 28 juni, uh, dat je nog geen vader bent. Nee, ja, alles, alles is nu voor het laatst en straks is alles voor het eerst. Hé hey Mark, ja. echt fijn dat we jou mochten bellen... en dat je zo'n openhartig kijkje in uh, niet alleen je kinderwens hebt gegeven... maar ook uh, wat er daarna allemaal gebeurd is. En, heel erg en, graag gedaan. En, en, ik hoop dat heel veel mensen om me heen die aarzelen, zeker gay stellen... Uh, zoek alles goed uit, maar doe wat je wil doen. En er zijn, er zijn zoveel mogelijkheden. Prachtig. Mark, dank je wel. Graag gedaan, Frida. En goede nacht. Mocht, mocht je helemaal geïnspireerd zijn door wat Mark hier openhartig vertelt... en wil je reageren, dan kan dat natuurlijk gewoon bij ons. Bel dan even naar 0800-1121, 0800-1121. Of misschien heb je iets gehoord wat je nog niet begrijpt... of misschien heb je iets gehoord waar je het helemaal niet mee eens bent. Het is lust en alle meningen zijn welkom... Moet wel goed onderbouwd zijn, dat wel. Maar iedereen mag altijd zijn verhaal vertellen en zijn mening delen. 0800-1121, 0800-1121. En anders mail je me als je me niet durft te bellen. Doe dat naar lust.bnn.nl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 zingt over real love, over de echte liefde. Vannacht in de show hebben we het al een aantal keren gehad over het timen van het krijgen van kinderen. Wanneer moet je dat doen en hoe moet het dat dan met carrière, met al je toekomstdroom en hoe gaat dat allemaal samen? En Annemie, ik heb het idee dat jij ervan denkt, nou, dat is allemaal een beetje onzin. Ja, en, nou, het is niet echt onzin. Ik heb in het voorgesprek op een gegeven moment gezegd... Van ...het kinderen krijgen zien in eerste instantie als een economisch project... ...of een belemmering in je carrière... ...dat vind ik een heel onaangename opvatting. Ja, wat vind je daar vreselijk aan? Omdat ik zelf denk dat een kind krijgen, een kind hebben heeft in mijn leven vooral een verrijking betekend. Maar ik begrijp heel erg goed dat vrouwen heel erg lang, zeker als het gaat om vrouwen die geëmancipeerd zijn, dus ook hun rol in de samenleving, in de maatschappij willen blijven spelen en een opleiding willen volgen en ook voor zichzelf een maatschappelijke carrière willen, dat die met een dubbel probleem zitten, enerzijds. We hebben de pil, we hebben voorvoedmiddelen. Mm -hmm. Je kunt dus het krijgen van een kind plannen. Maar er is, daar zit een beperkte tijd aan. De biologische periode die je, waar, waarbij je nog goed in staat bent... om kind en carrière en relatie met elkaar te combineren. Maar ik, korte ik, tijd. Hoe oud was jij toen je zelf een kind kreeg? Ik of was je eerste 24. Kind? Jij was 24. Ja, en ik, was, ik ben nog van. Ik ben dus nu 70 plus. Ik ben nog in de tijd dat je. Dat En, en ik, ik kom uit een katholieke omgeving. Dat het, een, een, het gebruik van voorboedmiddelen. dat dat omstreden was. Ik wilde zelf de pil niet gebruiken. En ik liet het gewoon gebeuren. Ik trouwde met een oudere man. Mm -hmm. Maar ik heb wel, even, en ik, ik vond het ook vanzelfsprekend dat ik bleef werken. En dat was in mijn tijd, was dat al een, ja, iets waar mensen zich zorgen over maakten. Van, god, hoe moet dat dan met, het, met die kinderen? En kun je daar dan nou wel goed aandacht aan je kinderen geven? Ik heb op een gegeven moment mijn eigen, uh, ja, het, ik het nooit het woord carrière voor mijn werken. Het, het werken buitenshuis heb ik ingeleverd ter behoeve van de carrière... ...van uh, mijn uh, echtgenoot destijds. En oh, ja. ik heb altijd mezelf uh, voorgehouden... ...en dat vond mijn moeder ook al, en dat vond eigenlijk mijn grootmoeder ook al... ...die vonden het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat vrouwen opleidingen volgden... ...en hun eigen economische activiteiten hadden. En mijn standpunt is eigenlijk mm -hmm. dat het een, een punt is wat te maken heeft met de emancipatie van de man... Mannen vinden het nog steeds vanzelfsprekend en de hele maatschappij zit ook nog zo in elkaar. In, in, niet, niet, niet wettelijk, maar in, in, in praktijk. Ja, en qua. qua ja? Ja. Dat het vooral de vrouw is die de zorgtaken op zich neemt en dat het de man is die voor de centen zorgt. En als het, eh, als het op een gegeven moment zover komt dat de vrouw haar eh, idee vasthoudt: ik wil ook blijven werken, dan ontstaat dat toch meestal in. Niet helemaal uh, haar uh, ideeën over carrière volgen. Genoegen maar was dat nemen voor met... jou moeilijk, Annemie? An An ook... Want jij hebt ook op een gegeven moment gezegd... Je zegt net, uh, ja, ik het heb mijn moeilijk. werken buitenshuis opgeofferd voor, voor het werk van mijn maar man. Ik heb, het, ik heb het krijgen van een kinderen nooit, nooit zien als opoffering. Ik vond het heerlijk. Nee, nee, nee, maar je zegt je moest stoppen met werken, of je bent gestopt met werken... omdat ja, of... voor ja, maar... je man... Nou, dat was, dat was niet eens zo letterlijk, maar gewoon uh, het, het, het kwam zo uit dat hij niet meer uh, dichtbij. Uh, maar jij gebruikt het woord opgeofferd, dat is het woord wat jij zelf gebruikt? Nou, ik heb het achteraf gezien als van ja, ik heb toen ingeleverd. Ik wilde dat niet echt, maar ik heb het gedaan in, in, omdat het, ja, het kwam zo uit dat uh, uh, het werk, de werkgever die hij had, uh, dat hij uh, ermee ophield. Het uh, zaakje werd gesloten, dus moest hij elders uh, aan de bak zien komen. En hij heeft mij altijd gezegd: van, Nou ja, als het aan mij alleen gelegen had, dan was ik, uh, had ik me niet uh, zo in mijn carrière verdiept. Ik heb het allemaal gedaan voor jullie. Nee. Wat mijn antwoord altijd was: Ja, zeg, je had je voor mij niet hoeven opofferen hoor. Ik heb altijd willen blijven werken. Maar ik wil niet uh, uh, uh, gezien worden als iemand die vooral uh, de huishoudelijke en de verzorgende, de reproductieve taken op zich neemt, maar niet. Uh, dat maatschappelijke ook uh, kan blijven invullen. En ik vind dat voor heel veel mannen nog steeds geldt dat ze niet echt emanciperen. dat ze het, ook moeten het, ze wel doen, vind jij? Dat vind ik echt. Vind het, ik vind ook het vaderschap en, en moederschap, dat vraagt iets. ...van de ontwikkeling van de persoon zelf. vraagt iets van volwassen worden. Maar maak eens concreet, Annemie, want als jij zegt... ...de mannen moeten zich emanciperen... ...wat moet er dan gebeuren, vind jij, op het moment dat een stel zwanger is? Een vrouw die gaat inderdaad ook nadenken over hoe gaan we dit combineren ja. met de carrière. Wat moet een man dan doen? Je moet zichzelf de vraag stellen... ...wil hij nummer één zijn in de relatie, altijd kind blijven... ...ook kind van zijn, van, hè, van zijn vrouw, want zo... Veel mannen gedragen zich zo. Van de, de, de echtgenote komt in de plaats van de moeder en ze zijn nummer 1. Als jij een kind krijgt als man, ben je niet meer nummer 1. Dan ben, moet jij geven. En dan moet jij meer geven. En hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit geven in de praktijk? Moet, moet een man een dag minder gaan werken om. Het alleen een dag minder. Uh, uh, je moet met je, met je voordat je dat kind krijgt met elkaar afspreken. Hoe gaan wij de zorgtaken, de verantwoordelijkheden. Hè, de, de, het, het, het inleveren van bepaalde vrijheden. Nu, ik kan me herinneren dat toen ik zwanger was en getrouwd was met mijn man... dat zijn beste vriend, zijn dus maatje met wie hij van alles en nog wat deed... op een gegeven moment een mij zei... dan moet ik zeker in het vervolg aan jou komen vragen, wanneer Ik met de pup mag gaan biljarten. Ik vond het zo'n merkwaardige vraag. Maar wat zei je daarop? Ik, ik was helemaal perplex. Ik was gewoon perplex dat, dat, dat een vriend... ...zich benaderd kon voelen door het feit... ...dat ik samen met zijn vriend... ...een kind zou krijgen... ...en dat hij dan vond dat hij te kort is gekomen. Ja, ja, ja. en, en, en gewoon... ...sommige mannen vinden het soms zelfsprekend... ...dat hun manier van leven... De enige juiste is. En die ook maar zo voortdennen. En dat vind ik altijd heel merkwaardig. Want ik denk dus dat het een kwestie is van emancipatie van de man. Dat de man moet accepteren dat hij niet de eeuwigdurende puber kan blijven. die achter zijn pik aanloopt en jonge vrouwen moet versieren om zichzelf bevestigd te zien. Maar dat hij ook een rol speelt. En ik vond dat voorgegaande gesprek met deze man, die nu zo juichend is, dat hij eindelijk zijn vaderschap in vervulling ziet gaan, ik... dat is echt een emancipede man. Okay. Ik vind het echt een kwestie van emancipatie. Oké, okay. Annemie, ik wil vragen aan de mannen of die... Uh willen reageren op jou. Die kunnen bijvallen. Die, kunnen misschien, die zijn het misschien met je eens. Of misschien niet. Maar mannen, reageer eens op Annemie. Annemie die zegt. Um, wanneer de kinderwens er is en er is een zwangerschap. dan gaat alleen de vrouw bekijken hoe moet het met carrière. En hoe moet ons verdere leven eruit zien. En de man veel te weinig. Ben je het daarmee eens of ben je het daar niet mee eens? 0800 1121. 0800 1121. Kom op hè, mannen. Bellen. En Annemie, dank je wel. Dank je wel voor ja. je duidelijke mening. Ja. Blijf lekker luisteren. Goeienacht. Ja. Tegenwoordig kan je geen vrouwenblad openslaan en uh, het onderwerp tegenkomen. Vrouwen die in principe alles hebben. Een goede baan, een leuk huis, die het helemaal voor elkaar hebben. En die een kind willen. Nou, denk je misschien geen probleem. Gewoon lekker doen. Maar dat zijn vrouwen die geen partner hebben. En dat niet per se een obstakel vinden om een kind te krijgen. Dus die kiezen ervoor om in hun eentje te gaan voor een kind. Barbara, goedenacht. Goedenavond, Barbara, jij richtte de website op alleenmetkinderwens.nl. Ja, dat klopt. Ja, vertel eens wat jij hebt te maken met uh, de website alleenmetkinderwens.nl. Je hebt hem natuurlijk opgericht, maar dat is natuurlijk vanuit een bepaalde situatie zo ontstaan. Ja, het is een, uh, een combinatie van mijn eigen persoonlijke ervaring uh, om alleen voor het moederschap te kiezen bij gebrek aan partner... En daarnaast deed ik ook al een tijdje loopbaanbegeleiding en daar gaat het toch ook een beetje over levensvragen. Dus uiteindelijk heb ik daar een soort combinatie van gemaakt. En uh, ja, begeleid ik vrouwen bij het maken van een keuze op dit gebied. Okay. Geen partner en wel een kinderwens. Wat nu? Ja, eerst uh, was het jouw eigen realiteit, want jij uh, merkte, uh, je voelde dat je kinderen wilde, maar je had geen partner. Dat klopt. Dat... En heel lang denk je, nou dat, uh, dat komt nog wel. Um, ik herinner me ook dat ik wel eens gezegd heb, ik denk dat ik begin twintig was, van... ...joh, ik word moeder en desnoods doe ik dat alleen. Oh ja? En het kan soms gebeuren dat je jezelf iets hoort zeggen waarvan je denkt, wat zeg ik nou? Dat had ik toen ook, maar het is wel altijd als een soort echo uh, met mij meegegaan. En uh, ja, toen ik dertig was, toen had ik geen partner en die kinderwensen begon gewoon wat harder te knagen. Mm -hmm. En ik, ik herinner me dat, ja, desnoods doe ik het alleen. Ja, dan moet ik natuurlijk wel wat gaan doen, want dat gaat natuurlijk niet vanzelf. En nou ja, het is een beetje dan alsof je iets in jezelf openstelt of zo, waardoor er weer dingen op je pad komen. Dus ik, ik ontmoette toen iemand op mijn werk, een homoman die uh, uh, alleen was en ook een kinderwens had. En daar wel mee worstelde dat zijn homo zijn dat zo moeilijk ging maken. Mm -hmm. En dat begon een keer als een grapje van, goh, misschien kunnen we elkaar een dienst bewijzen. Ja, ja. En uiteindelijk is dat heel serieus geworden. Um, uiteindelijk is hij niet de vader van mijn kind geworden. Dat is toen weer een beetje op een rare manier toch tot een einde gekomen, maar... Het had in mijzelf wel dat proces heel erg op gang gebracht van het alleen gaan doen. Ja, ja. het werd en je opeens na... duidelijk van... wacht even, ook als je het alleen gaat doen, dan zijn er tal van mogelijkheden. Hey, ja. Nu is het zo, nu moet ik denken aan een gesprek dat ik laatst met mijn moeder had. Ja. Um, uh, dat ging ook over, over kinderen en de kinderwens. En mijn moeder, een gescheiden vrouw... Um, die heeft mij toch altijd een beetje op het hart gedrukt van... weet je, ik heb het uh, uh, als uh, gescheiden vrouw gedaan... Maar het is toch echt het beste als je... Uh, weet je, dat plaatje van dat met een leuke man ja. en uh, dat, he, dat is een stabiel gezin... en alles wat daar ook aan fantasieën bij hoort, het perfecte plaatje. Ja. Ja. En er zijn natuurlijk veel meer mensen die daar eigenlijk ook zo over denken. Zo van, eigenlijk moet je alleen een kind krijgen als je dat, dat gezin hebt. Daar ben ja. jij denk ik ook tegen gelopen. Ja, en... Het is ook wat ik kinderen heel graag zou gunnen. Dat ze in een, in een harmonieus gezin met een vader en een moeder op kunnen groeien. Mm. Maar tegelijkertijd, als je om je heen kijkt hoe de werkelijkheid eruit ziet... dan is die heel anders. En ook gezinnen waar wel een vader en een moeder is... dat zijn lang niet altijd hele fijne gezinnen om in op te groeien. Dus ik ben daar toch wel breder over... Ja, ik heb, ik heb mijn perspectief daarop toch wel verbreed. Ik denk van ja, uh, welkom zijn en geliefd zijn... dat is toch wel een soort... Van basisvoorwaarden en dat je veiligheid kan bieden en dat er dan geen vader is, ja, dat is natuurlijk heel erg jammer. Ik had het ook liever anders gewild en ik denk dat dat voor het gros van de vrouwen geldt die uh, uh, uiteindelijk deze keuze maken. Voelde ja. ja. het voor jou als echt eigenlijk de laatste optie om kinderen te krijgen, om het dan maar alleen te doen? Nou, niet, niet direct, want ik was uiteindelijk 34 toen ik mijn oudste dochter kreeg, mm -hmm. dus op zich Qua biologische klok had ik best nog wel een paar jaar gehad. Maar het, het voelde voor mij wel als van ja, dit is nu zo'n belangrijk ding. Dit is zo'n sterk verlangen. Um, het blokkeert me ook heel erg in het aangaan van, van contacten... en misschien potentieel relaties met mannen, omdat op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik niet meer zozeer naar die man keek... maar meer naar dat kind daarachter. Van, ja, ja, ja. zou die dan ook wel kinderen willen? En ja, zou ja. een leuke vader zijn? En... Ja, ja, ja, ik nou, heb ook zo'n je... vriendin die meteen bij de eerste date... dat al probeert uit te vissen. En als het maar enigszins ja. twijfelachtig is... dan is die man ook uh, meteen uh, ajuus. Dan hoeft het ook niet. Ja, dat... nee, maar dat is dan, dat is dan zo. Dan ga je toch niet in investeren dan? Ja, klinkt klinkt precies een beetje wat, goed, wat zij hoor. ook zegt. Ja, daar wil ik er niet in investeren. Oké, okay, dus jij ja. merkte het, het, deze, die kinderwens die neemt mijn leven over, ik ga het gewoon doen. Ja. En wat, wat moet je dan allemaal, zo even in wat stappen, waar moet je dan allemaal mee bezig gaan als je in je eentje een kind wil krijgen? Ja, nou ik had voor mijzelf, en dat kwam misschien ook door die gesprekken die ik destijds met die, die homovriend veel gevoerd heb, voor mij was het wel duidelijk dat ik het uh, prettig zou vinden om de man van wie ik zwanger zou worden in ieder geval te kennen, en dat mijn kind hem ook zou kennen. Mm -hmm. Um, dus ja, daar moet je een beetje naar op zoeken. Maar ja, eigenlijk, bij mij kwamen ze gaandeweg op mijn pad. Dus eerst kwam deze man die dat hele proces een beetje in gang gezet heeft. En toen dat uiteindelijk uh, toch vrij abrupt ophield. Toen uh, is er een andere vriend die zich spontaan aangeboden heeft. Oh ja. Uh, nou ja, na weer een periode van, goh, wat gaat dat voor ons allemaal betekenen? Uh, is hij uiteindelijk vader van mijn kind geworden. Vader van jouw dochter geworden. En dat is gewoon een ja. vriend van jou? Ja. Een hetero vriend. Heb je dan niet de ja. neiging dat je dan toch verliefd op hem wil worden? Nou ja, je bent ook een leuke gast en toch... Uh... <laughs> nee, nou hij, hij had ook uh, een partner al heel erg lang. Ik was met hun beide goed bevriend. We hebben het ook met z'n drieën heel erg uitgebreid besproken. Oh, wow. De ins en outs en de verwachtingen die we er alle drie bij hadden. Um, ja, dus zo, zo zijn we erin gegaan. Het was voor mij geen optie dat, hij, uh, dat ik verliefd op hem zou worden of zo. Oké, okay, nee, hij was gewoon echt uh, de verstrekker van het zaad. Ja, ja. ja. Ja, ja. En vervolgens, want dan heb jij, uh, jij hebt twee kinderen, hè? Ik heb twee kinderen, ja. Eén via een donor dus, en één via? Via adoptie. Via adoptie, oké. Okay. Nu, um, ben jij dus het hoofd van een gezin, jij bent de moeder van twee kinderen. Hoe leg je uit aan je kinderen uh, die aan jou vragen van, hè, mam, waar is dan mijn vader? Hoe werkt dat? Hoe vertel je ja. dat soort dingen? Hoe leg je het ja, uit? Er is altijd, altijd zo'n grappige vragen. Vrouwen die, die bij mij komen, zeggen ook wel, ja, maar wanneer vertel ik dan mijn kind geen vader heeft? Daar dat klinkt een beetje in door alsof je het kind eerst een paar jaar in de veronderstelling laat wel een vader dat het misschien is, is, nog, dat, dat papa nog. Dat uh... hij dat niet is. Ja, ja, ja, ja net als, een beetje maar, net als de paashaas en net als de kerstman en dat soort ja, dingen. Ja, maar dat is natuurlijk is helemaal niet zo. Ja, het, het grappige is dat de vragen veel eerder van buiten komen dan van jouw kind. Voor jouw oh, ja? kind is de situatie waarin hij opgroeit, die is gewoon, die weet niet beter. Ik herinner me nog dat mijn dochter ik een jaar of twee, drie was op, en dat ik haar ophaalde bij het kinderdagverblijf en dat er toen een ander kind naar haar toe kwam. Ik zag dat zo gebeuren en die zei, ja. heb jij geen papa? Want die zag blijkbaar dat ik altijd kwam ja, ja, ja. en dat mijn dochter eraan aankeek van ja, hoezo? Is dat een vraag? Moet dat dan? Of, uh... Dus toen kwam dat kind naar mij toe en die zei, hebben jullie geen papa? Zo, brutaal kind nou. ook. Ja, ja. Nou ja, en ik dacht toen wel: oh, God, nu moet ik met het verhaal komen. Maar gelukkig kon ik mezelf bij elkaar rapen en heb eerst maar eens gezegd: nee, wij hebben geen papa. En dat was al genoeg Punt. eigenlijk. Dat was toen zo van. Alle partijen. Ja, okay, nou, dan kan dat blijkbaar ook. En je website alleenmetkinderwens.nl. Wat wat kunnen vrouwen die inderdaad die kinderwens hebben maar geen partner? Wat kunnen ze daar vinden? Uh, heel veel informatie. Ook, er zijn allerlei links ook naar uh, vrouwen die met blogs, uh, die blogs bijhouden. Dus dat is ook altijd leuk om te volgen. Wat leuk. En daarnaast organiseer ik dan activiteiten. Dus ik heb uh, bezinningsdagen waarin een groep van tien vrouwen dan bij elkaar komt... die dus allemaal met dit dilemma bezig zijn. Van nou, uh, ja, ik heb geen partner, wel een kinderwens. Is alleen moeder worden voor mij een optie of niet? Ga ik eerst nog investeren in het zoeken in een partner of... Nou, wat, wat is mijn kinderwens eigenlijk? Wat zit daarachter? Waarom wil ik zo graag moeder worden? Als je dat een beetje in kaart brengt, kan je misschien soms ook andere vormen zoeken. Wat zijn de mogelijkheden? Dus dat bespreken we ook met elkaar. Barbara, wat fijn dat we jou mochten bellen en jouw verhaal mochten horen. En ik vind het meteen leuk om, uh, uh, dilemma is niet het juiste woord, maar om even het vraagstuk uh, de eten in te slingeren. Maar het, ja. uh, het stuk van wel een kinderwens en geen partner... Daar wil ik met je over praten vannacht. 0800-1121. Als je wil reageren op het verhaal van Barbara. Misschien is het inderdaad heel herkenbaar. Of misschien vind je het helemaal niks. Alle meningen die zijn hier welkom. 0800-1121. Mag ook ge-sms'd worden. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij. En dan wat je vindt van die kinderwens zonder partner.